Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Milieuorganisatie gekeerd op valutakoersen... en verloor volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel 3,8 miljoen euro. De medewerker is ontslagen en het systeem is aangepast... om te voorkomen dat het nog een keer kan gebeuren. De milieuorganisatie biedt donateurs zijn excuses aan... maar benadrukt ook dat lopende campagnes niet in gevaar komen. Greenpeace haalt over de hele wereld zo'n 270 miljoen euro per jaar op.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 De politie in Tilburg heeft ruim 2000 kilo hash gevonden. De drugs zaten verstopt in Emmers. De hash werd ontdekt bij een inval op een industrieterrein. Daarbij is een dakloze man van 44 opgepakt. De drugs was bestemd voor Engeland. Een 2 ton hash is inmiddels door justitie vernietigd. Langs de grens met Duitsland komen tientallen camera's... die mogelijk de eerste stappen van een wolf in Nederland gaan registreren. Er zijn al wolven gesignaleerd in Duitsland... op zo'n 15 kilometer van de Nederlandse grens. De organisatie Wolven in Nederland wil de komst van de wolf in Nederland graag vastleggen. Vanochtend is de eerste cameraval geïnstalleerd. Op de wolf mag in Nederland niet worden gejaagd. Het dier krijgt een wettelijk beschermde status.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 Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Diemen, 7 kilometer door werkzaamheden. Ook door werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Henrique de Ambacht, 6 kilometer. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Mirror, <middels> mirror on the wall. Tell me mirror what is <middels> wrong. Can it be my day like clothes of? me, myself, and I Myself and I This just me, myself and I.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 finale. Nederland-Australië bij de HerenHockey. Nederland-Australië. Nou, gisteren geworden. Nederland-Australië. Ja. Vandaag, vandaag ook winst. Nou ja, ze mogen vandaag van mij verliezen als Nederland. Uh, Woensdag dan maar van Australië. Nee, hey, gewoon <laughs> allebei winnen. Gewoon allebei nog winnen. winnen. Oké, okay, we dat... <laughs> uh, Oké, okay, we houden Hopen. het uh, voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Nogmaals, een goede middag. kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh... Uh.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 Vergeet niet in de zomer de radio mee te nemen naar het, het strand. En te zetten op uh, CFM 106.9. Jorde de Zannentans. Het is 13 minuten over drie uur geworden. Zullen we even kijken naar uh, Le Mans, uh, Willem? Ja, we kijken naar Le Mans. Naar de binnenkomst van de zegevierende equipe. Uh, dus de equipe uh, Andreas Lotterer, uh, Marcel Vessler en Bernard Theluier. En die rijden in een Audi. En wederom. Uh,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 is er niet gelukt. Uh, ze hebben veel uh, pech gehad onderweg. Het uh, was zo op het eind. De uh, laatste twee minuten is één van de poortjes toch nog de uh, baan opgegaan. Die is uiteindelijk als uh, tiende geëindigd dan. Omdat in de voorgaande uur had hij toch wel aardig wat rondjes uh, voorsprong... op uh, een hoop concurrenten opgebouwd. Maar ja, ze wilden toch uh, finishen in ieder geval met één auto... En, uh,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 Die weet ik nog Ja, wel. die ging ja. als een raket over het veld. Hè. Weet je wat de snelheid was van uh, Robben? Ja, die hij iets, op dit moment halen. Iets in de 38 kilometer. Ja, nou, 37 kilometer. Ja. En dat is uh, een snelheidsrecord voor een uh, voetballer. Ja, ik haal het niet op de fiets. 7 kilometer per uur uh, liep hij harder dan zijn uh, tegenstander Ramos. Dus vandaar dat hij het ook uh, wist te halen en uh, 5-1 gescoord heeft voor Nederland...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 Sure. er zo gauw houden op de Salfords Radio bij CFM. Joh, dit is iemand van Mike Oldfield, Maggie Riley en uh, Toe Frans. Ja, speciaal even voor uh, collega Albert-Jan. Die zit natuurlijk uh, nu uh, met zijn poren in uh, Frankrijk <laughs> in uh, Saint-Tropez. <laughs> Hij zal het maar niet horen, hè, dit hopelijk. Nou... Hij kan meeluisteren onder meer via wwwctvm livenl of uh, ja, de app downloaden, Tune-in Radio. En uh, ja, dan kan je CFM. Tik je CFM in, ZFM. En dan kan je ook uh, overal in de wereld uh, meeluisteren naar de uitzendingen van CFM. We gaan het hebben over het opstellen van een cv. Want dat gaat er voor heel veel mensen weer aankomen hè, als je dat zo hoort op het nieuws. Dat uh, klopt, Ropper, Ja, We zijn in een tijd dat uh, veel mensen hun baan verliezen. Je moet op zoek naar een uh, nieuwe baan. En een groot aantal van die mensen ja, die hebben misschien twintig jaar geleden gesolliciteerd. Toen ging het nog heel makkelijk. Er stond een telefoonnummer bij, je belde en je werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat is bij lange na niet meer zo. Er wordt meer verwacht. Je moet jezelf verkopen. Dat moet je doen door middel van een mooie cv opstellen en een motivatiebrief. Ja. En veel mensen ja, die weten niet precies hoe je dat moet doen. Nu is het zo dat de bibliotheek die organiseert in samenwerking met de gemeente dan een workshop hierover die dinsdag 17 juni uh, plaatsvindt. Die workshop uh, wordt gegeven door Sanne Hogevorst. Zij is loopbaancoach en begeleidt veel mensen... jong, oud, starters en he herintreders uh, bij het sollicitatieproces. Uh, ja, ben je nu uh, eraan uh, toe dat je moet solliciteren... een cv moet opstellen, motivatiebrief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 Die vindt uh, plaats in de bibliotheek uh, dat, dinsdag 17 juni. En dat is uh, van half twee tot half vier. Oké, okay, dankjewel Willem. Zo dadelijk de evenementagenda. Maar eerst hebben we nog één uh, plaatje zo vlak voor de weer lange evenementagenda. En dat is deze van Quincy Jones. Hier is I No Corida.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 ja, uiteraard de komende weken ook allerlei activiteiten. En, ja, één mooi evenement begint vrijdag al, duurt een drietal dagen. Dat is culinair Zandvoort. Culinair Zandvoort, de mogelijkheid om lekkere hapjes te eten. Gerechten zoals chocola, maar ook koffie te drinken en dergelijke. Maar allerlei gerechten. En een hapje gaat natuurlijk niet zonder een drankje. Daarom zijn er ook twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. De lekkerste koffie en thee van Zandvoort vindt u daar onder andere in die tenten. Maar ook eventueel een biertje erop kan je daar halen. Het evenement, ja, daar kunt u uitsluitend betalen met scharrenkoppen. scharrenkoppen. die zijn per tien te koop bij de drie kassas die op het terrein staan. Het ontwerp van deze scharrenkop is voor de editie van 2014 gedaan... door de kunstenares Heli Jansen. Een scharrenkop staat gelijk aan één euro... En de meeste gerechten ja, die zijn verkrijgbaar voor uh, zes scharrenkoppen tijdens Culinair Zandvoort. Uh, bij die kassa waar u de scharrekoppen uh, kunt halen vindt u ook de Zandvoort Culinair Krant. Uh, die krant staat nog eens uh, bordvol informatie. Dus altijd belangrijk om zo'n krantje ook mee te nemen. En voor de kleintjes uh, die meegaan naar dat evenement is er een, uh, zijn er diverse podcastvoorstellingen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 Oké, okay, dankjewel Willem van deze. Wil je het even meteen nalezen? Zet dan je tv op, kanaal 40. Digitaal, CFM TV. 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook de agenda. dadelijk gaan we kijken naar het hockey. Maar het is The Duck Project. Hier is de Summer Dam.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 Wat Nederland al gaat. Zojuist hadden we een strafcorner voor Australië. Waar de 1-1 uit voortkwam. En inmiddels zit 2-1 voor Australië, op. Oké, okay, nou, geen goed nieuws dus vanuit Den Haag. We houden de wedstrijd in de gaten, WK Hockey. disappear never had the feeling, almost broken too, said that you were leaving, like you do, you do. Hier voor het hiervoor terug naar de jaren 80 met deze van ABC. Je hoort een beer En de missus is clear. Gewoon even winnen van Australië. Maar we staan wel met 2-1 op dit moment achter. Zijn we toe aan een doelpunt voor Nederland? Hier is Louietje van Gersper doelpunt. Oftewel Edwin Evers. Ik denk de hele dag Louietje. In elke droom. Yeah. Hallo. Stond op het strand, oranje paas nog eens opzij, Tikki takkie uit Nederland. Van kansloos is geen sprake, de leeuw geeft zijn tanden bloot, hij schreeuwt het van de daken. Louis van Gaal, wat is hij groot? Laat je maar gaan, laat Louietje maar gaan, laat Louietje maar, maar gaan. Tot zover dit gedicht voor Louietje. En als hij ons verblijft met dat trofeetje, dan wordt hij mooi de koning van ons land. <tieden> oh, oh, oh, plaatje van Uiteraard naar het plaatje van hallo, De hallo, van Edwin Evers. hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo,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 We'll mm -hmm. mm -hmm.